Zit van der Linde met het NOS-journaal. Na anderhalf jaar gevangenschap in Iran is humanitair hulpverlener Olivier van de Kastelen terug in België. Gisteravond kwam hij per militair vliegtuig aan uit Oman, de golfstaat die bemiddelde bij zijn vrijlating. In ruil voor van de Kastelen liet België een Iraans diplomaat vrij die was veroordeeld voor terrorisme. Sint Maarten en Frankrijk hebben officieel vastgesteld waar de grens tussen de twee landen precies ligt. Sinds de opdeling van het eiland in de 17e eeuw waren er verschillende grensconflicten. De laatste 200 jaar lag de grens redelijk vast, hoewel er nog steeds enkele betwiste punten waren. Zo viel de Franse politie in 2016 een restaurant binnen omdat er geen belasting was betaald, terwijl de ondernemer wel belasting aan Sint Maarten had betaald. Het nieuwe grensverdrag werd gisteren getekend door de premier van Sint Maarten en de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Op de Maas bij Heijen in Limburg zoeken hulpdiensten naar twee mensen die worden vermist. Afgelopen nacht gebeurde er een eenzijdig ongeluk met een bootje. En voor zover nu bekend waren er drie mensen aan boord. Eén is teruggevonden en heeft medische hulp gekregen. Naar de twee vermisten wordt gezocht door de brandweer en een gespecialiseerd team van de politie. Roger Waters heeft zich op Twitter verdedigd tegen beschuldigingen dat hij aanzet tot haat. De vroegere zanger en bassist van Pink Floyd gaf vorige week twee concerten in Berlijn. En hij droeg een zwart leren kostuum dat aan een nazi-uniform deed denken. Schoot met machinegeweren toonde een Davidster, verwees naar Anne Frank, en Shireen Abu Akleh, de doodgeschoten journalist van Al Jazeera. Volgens Waters neemt hij overduidelijk stelling tegen fascisme, onrecht en onverdraagzaamheid. En morgen geeft Waters nog een concert in Frankfurt, dan worden er weer protesten verwacht. Het weer, het is zonnig, in het noorden wat bewolking, verder weinig wind, het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig en maandag is het even wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Maar kan er en wat bekannt Mama zegt dat er man een oude zij, ze slijmer is, is. En dan roept zij uit, dan kinderzee zee, is hier zo fris. Ze doet ze deelt, bevrijd brede sfeer, haar je op kom op, maar plotseling roept ze geel.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 Jan Jongsma kwam erbij. En. Uh, en uh, uh, uh, Jan Luxen. Jan Luxen, ja. En uh, uh, Karel Hendricksen.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 gekomen, Pieter en ik. We waren nou, net getrouwd al. Uh, he, we waren natuurlijk allemaal... in onze twintigers. Want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 Aan te bevelen restaurant, dat heet Zuid. Zuid. En dat is Indonesisch. En daar kun je bij onder goed, andere even Anne-Marie heerlijk eten. dat ze weten op welke plek Kiefer was. Ja, uh, Kiefer had alleen één bezwaar. Er uh, waren vier lage appartementen boven. Dat heette toen nog flats. En met de bewoners was afgesproken dat we één keer in de maand uh, muziek zouden maken. Maar dat was uiteindelijk veel minder dan we dus in eerste instantie deden. Dus dat, uh, dat gaf wat, uh, wat gemoor in de club. En euh, nou ja, dat hebben we toen euh, twee jaar volgehouden.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 Ja, ja, en dat was ook de ingang ja, voor de ja, Dus waar later het, uh, het Circus voor is gekomen, het gebouw met, met de befaamde uh, vlag uh, erop. Ja, ja want Joopie, water Waterdrinker had ik een paar weken geleden in de uitzending. En die heeft daar ook uh, nou ja, over de fantastische tijd die ze mee hebben gemaakt, dat sociëteit Duistergast daar zat.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 Edo van Tetrode. Nou die naam gaat straks nog een paar keer vallen. Want dat is een van de grote mannen geweest. Achter ook heel veel ed edele evenementen. Maar ook Wim Nedelof, De stilist. Die vroeger vroeg ook in de organisatie al werd betrokken. En op een gegeven moment ook bestuurslid. En later ook voorzitter werd. Die tekende voor dat soort dingen. Die had daar een goede smaak voor. En die kwam dan met leuke ontwerpen. Maar ik heb er hier een paar voor liggen. Maar je ziet die, die, die wijzigden ook. Hè? Dus het, het mannetje. Het poppetje het logo.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 mee Die van heinde verre kwamen in die optochten. Ja, want dat bestond helemaal in de regio niet. Nou ja, en dan het prieditje ook gebeuren van Edo van Tetrode. Het 1 april genootschap, waar we straks misschien nog even op ingaan. De tafel van verdiensten. Geen Loogman, ook een van de grote mensen achter de club geweest. Ook trouwens met zijn vrouw die er altijd in redacties steunde. Het Cabaret Toneel is gestart. Het Sint-Nicolaas gebeuren heeft een boost gekregen. En een van de belangrijke dingen die je ook kunt zeggen is dat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 Wie was de eerste prins carnaval? Was dat Edo? De eerste prins was Edo. En die uh, had zichzelf de naam Doerak. Ja, ten ik toch? Ja. <laughs> Doerak ten eerste aangemeten. Met een prachtig pak. En die, ze zagen er allemaal schitterend uit. In die raad van elf. En daar zaten kanjes in. Want er moest heel veel georganiseerd worden. Nou, dus die, die mensen die waren gewoon zes, zeven maanden bezig. Maar dan, als het zover was. dan waren ze een hechtteam. En dan zagen ze er prachtig uit. En ik moet erbij vertellen dat één. Dat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 Buitenwijn Boudewijn Duivenwoorden niet te vergeten, de bekende boudenwijn Duivenwoorden, nog steeds een grote naam in Zandvoort, Theo Toor, Hans Visser nou en dan uh, geweldige optochten, Dansmarietjes um, en ook een naam de trappers. toen ontstaan, Kwalletrappers. Wim Kok senior als een dreigende, drijvende kracht, die was altijd gek op drumbands en dan kreeg hij een budget en dan nam hij alleen maar drumbands voor dus die had, je kon niet kijken of er kwam weer een drumband voorbij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 die vorig jaar geridderd is. Nee, afgelopen, afgelopen uh, vrijdag. Afgelopen vorig, vrijdag. Vorig, vorig, vrijdag voor een week. Okay, dus okay. Voor de, ja. die, die heeft natuurlijk schitterende foto's en, en andere zaken vastgelegd. En ik zou zeggen, kijk er nog eens naar. Klik Sociëteit Duistergas nog eens aan of carnaval. En je weet niet wat je ziet, dank Je ogen geloof je niet.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 Dat is Toon Laverture als generaal de goal. Dat was uh, een, een ongekende klasse. Daar liep de goal die hele avond rond.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 Uh, ...met de befaamde percussionist... ...die iedereen zich nog kan herinneren... ...Nepinoya, uh, de kleine Braziliaan... ...met, het, uh, met dat staartje... ...en uh, fantastische solos gevend. Nou, dan was zaterdag... ...was dus dat acht optredens... ...van vier tot twaalf met acht verschillende stijlen... ...en dan zondags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 de jazz zo, in, in Zandvoort is nog steeds. En de Café Oomstee is regelmatig nu jazz. Dus Zandvoort is oh ja, boost. het programma is gekrocht iedere maand. Ja, dat bedoel ik met. Je bent Hans Rijmers. Van, nee, van, ja, van Hans Rijmers en Erik Timmermans, die daar. Uh, dus ja, er gebeurt op kleinere schaal nu nog steeds en op behoorlijk grote schaal vind ik dan ook nog. Maar in de tijd, ja, toen, toen vanuit Duistergast dat georganiseerd werd, Haarlem was altijd jazzstad. En dat wist iedereen tot over de grenzen. Net zoals het noord Jazz Festival een begrip was. En op een gegeven moment overvleugelde Zandvoort, gestuurd door Sociëteit Duistergast. En de namen die ik net noemde, dus Hans Bossing en Wim Nederlof en Wim van der Zijs, die overvleugelde dus Haarlem.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 while my guitar gently whips.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 dat in die sociëteit gestaan hebben, ook daar in Zomerlust... André van Duin, mensen als Jongs Brink, Paul van Vliet, Danny K...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 tijd plaats. Ja. En hij had soms wel vijf, zes verschillende loeren per keer, want dat was ja. humor in beeld. en, en, in uh, daad. Ja, en Hij had overal weer een naam voor. ja En dan die, die speciale had hij dus, dan, dan, dan liet hij dus die bekende ook, uh, Johnny Kraaijk, Bereik de bereikte Gomer. Ja, en die wist hij dan toch naar Duistergast te halen en dan met de speech aan te bieden. En die mensen deden dan nog wat leuke dingen. Maar hij haalde die namen wel naar Zandvoort toe. Ja, precies. En dat lukte perfect. En dat lukt niet iedereen. En hij had elk jaar wel weer een topnaam. Zodat het weer, nou, eigenlijk op het laatste wilde iedereen daar naartoe. Ja, iedereen, en het kwam in hebben. de kranten, het ja. kwam op de televisie, dus inderdaad Zandvoort promotie uh, ten top. Grote publiciteiten meegescoord. En uh, ja, dan is er dus ook dat befaamde verhaal van... Uh, Um, in 1970 was opeens de Loeres verdwenen. Die op de boulevard stond. Hè, want hij stond op de ja, ja, boulevard. Ja, bij uh, de hoogte Pauwesloot. van Paviljoen Zuid. Ja, Paviljoen Zuid. Ja, toen nog Paviljoen -Zuid. Nu uh, Nieuw Duinen, dat flatgebouw. Uh, appartementgebouw. En, hij, um, en een aantal uh, leden, waarvan ik eerlijk nu na uh, 45 jaar ook wel kan bekennen, dat ik daar zelf ook bij was. Die hebben toen in de sociëteit onder een stevig glaasje in de vooravond van 1 april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 Precies, precies. In 1974 de politie. Nou, ik, ik denk dat dat een leuk gebaar is geweest. En in 1975 was Roy Schuiten een hele beroemde wielrenner. En uh, ook die heeft dat gekregen. Maar en, ook de reddingsbrigade. Ja, in de, en de, de, de KNRM. Ja, KNRM. Die uh, heb ik... Uh, oh, daar staat reddingsbrigade. Ja, die, ja, die staat in 1972. Ja, ja, want de tafel van verdiensten hangt in de redschuur van de KNRM. Die bestaat he, want nog die steeds. Heeft dat ook. Ja, oh, die leuk. hangt daar. Ja, ja. ja al die...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 Nou, op een gegeven moment denk ik. Die, die eerste generatie bestuurder waar ik toe en oprichters waar ik toe behoorde. Die ging dus uh, rond 1973, uh, na de eerste vijf jaar. Uh, Trok hij zich wat terug. Wim Kok emigreerde naar Canada. Hij is daar succesvol makelaar geworden. Um, um, Van ja. kapper naar makelaar. Ja, daar ja. ja. gaan. Ja, ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is iedereen. Uh,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 we kunnen nog een hele tijd praten maar de tijd is om we hebben nog twee minuten voor het, het nieuws en ondertussen staat al heel zachtjes de afscheidstune te draaien ik wil jou ontzettend hartelijk bedanken voor je fantastische verhalen en ook alle research die je gepleegd hebt om, dat is ook heel veel werk om te gaan zitten om alles weer een keer boven tafel te halen voor de gastboeken die je hebt meegenomen en ik wil